Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Bij een droneaanval van Oekraïne op Rusland vannacht... is een brandstofdepot getroffen. Volgens Oekraïne zijn ook verschillende elektriciteitsstations geraakt. Rusland zegt dat er twee mensen om het leven zijn gekomen. Het land ziet de aanval als terrorisme... en zegt dat het zeker 50 drones heeft onderschept en vernietigd. Vorig jaar zijn 137 Nederlanders aangehouden... in verband met plofkraken in Duitsland... Een deel daarvan werd op heterdaad betrapt bij het opblazen van een geldautomaat. Anderen werden gepakt na onderzoek door de recherche. Het is al langer bekend dat Nederlandse criminelen hun werkterrein hebben verlegd naar Duitsland. De automaten in Nederland zijn de laatste jaren steeds beter beveiligd. In Duitsland is die beveiliging nog niet overal even goed. Bovendien zijn de automaten daar vaak goed gevuld omdat Duitsers nog veel met contant geld afrekenen. De politie is op zoek naar een verdachte van een zware mishandeling op de hei bij Hilversum. Een man van 59 werd daar woensdagochtend bij een wandeling zo hard geslagen en geschopt op zijn hoofd... dat hij waarschijnlijk blind raakte aan één oog. De verdachte is een dakloze man die in een tentje op de Westerheide bivakkeerde. Hij spreekt Duits en rijdt mogelijk rond op een bakfiets. De politie denkt dat er getuigen zijn van de mishandeling... omdat er woensdagochtend meer mensen op de hei liepen. In Mexico zijn deze week opnieuw twee burgemeesterskandidaten vermoord. Een van hen werd neergestoken toen hij campagne aan het voeren was. De ander werd gisteren dood aangetroffen op een eiland in een stuwmeer... nadat hij eerder deze week was ontvoerd. Op 2 juni zijn de verkiezingen in Mexico. Een onderzoeksbureau meldt dat sinds afgelopen zomer... in het land 17 burgemeesterskandidaten zijn vermoord. Persbureau AP spreekt van de meest gewelddadige verkiezingen ooit in Mexico. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt een graad of 10. Vannacht kan het lokaal afkoelen tot het vriespunt. Morgen vaker zon en minder buien. Aan de temperatuur verandert dan weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Naar het riool en maakt Ze placht het deelt bij vrede, ze weer haar vader op, gewoon. Maar de potteren groep zijn gild, ze zit niet meer op, we gaan de zee, We laten ze, we nemen een roodje, ik had iedereen. Mijn vader, mijn moeder, de zuster en mijn zusje, onze Ja, de lieve luisteraars in Zandvoort, ver daarbuiten en zelfs in het verre buitenland. Allemaal hartelijk welkom. ...in het programma ZFM Oud Zandvoort. Het is een hele bijzondere dag, we hebben de storm achter de rug. Een vriesje, zeggen de Zandvoorters. Het regent een beetje, uh, het is echt een decembermaand aan het worden. Maar dan is het goed om toch even terug te kijken naar de geschiedenis. En uh, we hebben daar leuke muziek bij. Thomas de Jong, die staat er weer als regisseur achter de knoppen. Thomas, heb je goede muziek uitgezocht? Ja. Goed zo, Thomas. En uh, lieve luisteraars, tegenover me zit uh, Engel Scholtenlo. Engel, ik zeg het goed, hè? Ja, ja. je hebt het uh, prima gezegd. Ja. Uh, oh. Heel goed. En we gaan praten over de bunkers die in de oorlog zijn gebouwd. Ten noorden van Zondvoort, ten zuiden van Zondvoort en ten oosten van, de, van Zondvoort. En ik heb me er een beetje in verdiept. Niet zoveel als Engel natuurlijk. Maar het is ongelooflijk wat er in die tijd allemaal hier gebouwd is aan bunkers. Uh, en een groot gedeelte daarvan is er nog steeds, zei het onder het zand. En daar gaan we uitgebreid over praten. Welkom, Engel. Ja, dankjewel. Ik, eh, Engel, Engel, vertel even: Je bent zandwoord. Hoe komt jouw fascinatie voor bunkers? Iemand anders gaat possegels verzamelen... of sigarenbandjes... en jij gaat bunkers verzamelen. Ja, dat is uh, een, een, een, een hobby. Ontstaan uh, bij Belagere School... we natuurlijk de duinen altijd in... Op een gegeven moment kom je dan bunkers tegen natuurlijk. En dan ga je erin verdiepen. En dan, ja, dan ontstaat eigenlijk een beetje een verslaving. Want je kan het niet anders noemen dan een verslaving. En dan raak je er steeds meer in geïnteresseerd, natuurlijk, in de geschiedenis van de, van de, van de bunkerbouw in Zandvoort. En omsteken, uiteraard. En naarmate je ouder wordt, zeg maar, heb je ook wat meer uh, kennis in huis. En dan ga je meer uh, uh, inzetten, zeg maar, uh, over de gevolgen van de bunkerbouw in Zandvoort. En ja, van A komt B en van B komt C... en zo word je steeds meer verslaafd aan, aan het hele alles gebeuren in Zandvoort. En zo ontstaan en het is eigenlijk een uit hand gelopen hobby. Het wordt steeds meer en meer. Maar er zijn nu een groot aantal publicaties verschenen. Er zijn boeken uitgekomen waar je ook aan meegewerkt hebt. De Atlantic Wall 1940-45. Een heel dik boek. Ook daar kom ik jouw naam steeds tegen. Je hebt eigen website, je hebt publicaties gedaan... Je doet het niet alleen, je hebt een hele groep mensen, doe je dat, hè? Ja, uh, uh, het is namelijk zo, ik ben de, de oprichter van de Sanfordse bunkerploeg. En uh, wij hebben een aantal uh, mede-Sanforders die ook in de bunkerploeg zitten. Die, uh, die willen eigenlijk uh, niet genoemd worden met naam en toenaam. Omdat dat toch een, een, uh, een beetje een moeilijke kwestie voor die mensen wordt... in hun privéleven, als daarmee bekend worden gemaakt. Daarom heb ik gezegd, oké, okay, dan uh, doe ik wel de publiciteit uh, regelen... En uh, ik sta wel voor de, voor de informatie die we nodig hebben. En uh, dan krijg we natuurlijk uiteraard die informatie toegespeeld. Ja. Als er luisteraars zijn die uh, informatie hebben... dan kunnen ze bellen of vragen hebben. Uh, Engel die weet er natuurlijk alles van. Maar uh, heeft u vragen of wilt u informatie doorgeven... dan kunt u bellen, komt u rechtstreeks in de uitzending. Dat is 023 57 30 393. 57 30 393... Komt rechtstreeks in de uitzending en dan kan Engel onmiddellijk antwoord geven. En uh, alsjeblieft, belt u, want Engel weet ook niet alles. Hij weet veel, heel veel, maar hij is nog steeds op zoek naar informatie. Dus bel dan. Hè, dat is ja. waar, Engel? Nou, nee, het is prima, want uh, wij zoeken <coughs> steeds heel veel informatie. Wij zoeken bijvoorbeeld uh, een, een, een zogenoemde BRV-kaart van de Kennemagol. Wat is dat? Een BRV-kaart is een kaart die door... Uh, uh, Nederlanders, uh, is gemaakt na de oorlog waarop staat de ligging van de bunkers. We hebben wel een groot aantal BRV-kaarten... waarop alle bunkers uh, opgemeld staan. Maar van één locatie die hebben wij niet. Dat is van de Kermengolf County Club. Daar zoeken wij nog steeds de BRV-kaart van. Waar staat BAV voor? Bureau, Registratie, Verdedigingswerken. Okay. En die is gemaakt na de oorlog. En uh, die zijn allemaal opgetekend. En die liggen normaal gesproken in het Nationaal Archief in Den Haag... Maar juist die kaart is niet meer in het archief te vinden. En wij horen toevallig gewijs dat er die kaart in Zandvoort rondhuis, ergens. Wij hebben zeer grote belangstelling voor die kaart. En wij willen graag met die man of vrouw in contact treden. Om eventueel een kopie van die kaart te kunnen maken. En dat hoeft niet voor niks. Wij willen daar best voor gaan betalen, zoals dat heet. Maar dat betekent, dus als er een luisteraar is die zegt... ik weet waar die kaart is, ga naar nou even bellen... 5730393. En Engel, die is over een half uur of over een uur meteen bij u. Ja, ik sta meteen voor de deur. En. Uh, om daar meteen een mooie afspraak over te maken. Kijk, dat bedoel ik. Um, vriend, wij gaan eerst beginnen met de bunkers. aan de Noordboulevard. Ik heb me erin verdiept. Uh, er is daar. bijvoorbeeld Ries, wat ik niet wist. staat op een bunker. Nee, dat is niet waar. Die oh. staat niet op een bunker. Eh. Uh, uh, Riesbad zijn tijdens de reconstructie van de boulevard... aan de ingang van het taluut, als je naar beneden rijdt met auto... hebt daar een munitiebunker gestaan met een overdekte loopgraaf. Die overdekte loopgraaf die loopt door naar het parkeerterrein... voor het restaurant Ries. En voor het restaurant Ries, onder het tegenplateau... bevindt zich nog een geschutsbunker. Deze is niet gesloopt, die is dichtgemetseld. Die is dus nog steeds? Die is nog steeds aanwezig en die bevindt zich nog steeds uh, onder het zand. Dan heb je... Het, noordje, het noordpuntje van Riesbad, daar bevindt zich ook nog een geschutsbunker. En die is ook ondergewerkt. En uh, tijdens de werkzaamheden van de reconstructieboulevard... heeft de graafmachinist met een shovel proberen uh, die bunker te bereiken. Maar hij ligt zodanig diep onder de grond dat hij hem niet kon bereiken. Dus die ligt voor de komende 20, 30 jaar nog steeds veilig. Maar er liggen dus twee bunkers nog bij Riesbad. In de uh, originele staat, in ongezonde staat... En uh, de geschutsbunker onder het terras, daar kunnen we wel bij komen. Alleen moeten we daar toestemming voor vragen. En uh, dat is een bunker die je ook ziet op veel printenkaarten en, en foto's. Maar die is nog steeds aanwezig. En ben je er wel eens in geweest in die bunker die daar uh, ligt? Nee, we zijn wel in de loopgraaf geweest. Die naar die bunker toe leidt, zeg maar. Maar die loopgraaf was compleet ingestort halverwege. En toen konden we niet verder. En uh, ja, het is natuurlijk een beetje lastig om... Uh, in het zomerseizoen aan die eigenaar te vragen van... we willen je terras even openbreken, want wij willen die bunker ingaan. Ja. Dus dat hebben we maar niet gedaan. En loopt er ook een, een looppad, uh, ik heb ergens gelezen in jouw stukken... onder de zeeweg door naar de duinen toe? Uh, vroeger hebben er ondergronds uh, loopgraven gestaan... van de noordkant naar de andere kant, van, uh, van de, naar het binnengedeelte van, uh, van de zeereep... zoals het heet. Die loopgraven zijn door het gewicht van het zand... want na de oorlog is er heel veel zand op de zeeweg gegooid. Die loopgraven zijn in principe allemaal ingestort... Maar er liggen nog steeds restanten dus? Er liggen nog steeds restanten, ingestorte loopgraven. Maar nu tijdens die reconstructie van de boulevard... zijn 39% van alle uh, loopgraven en munitie wat gevonden is... is uh, verwijderd en uh, uh, ja, uh, netjes uh, afgevoerd, zoals het eh, Als ik rij over de zeeweg, uh, je beschrijft in je stukken... is er een, een uitkrekpost... Uh, Waar je over het circuit kan kijken, dat is de hoogte van Ries. Maar dan aan de oostkant van de zeeweg. Ja, klopt. Uh, Ik hoor bij... een telefoon ondertussen, uh, Thomas. Klopt dat? Nou, het, ja, het is niet van belangrijk, het telefoon. telefoon. Oh, dat is jouw telefoon? Ja, maar het is niet belangrijk. <laughs> um, uh, waar Riespad heeft gelegen, zeg maar, aan de achterzijde van de Riespad hebt een, een bunker uh, dorpje gestaan, waarin al die staakrevens hebben gestaan, ja. met pompen. Ja. Wij noemen dat pompen. Ja, de meeste mensen ja. weten wel wie pomp is eigenlijk. Uh, er is nog één bunker aanwezig. Nou, eigenlijk twee. De Tobruk, wat natuurlijk uitzicht uh, biedt op het uh, binnengedeelte van het verzand, zoals het heet dan, uh, over de circuit, zoals het heet dan. En een klein bunkertje zeg maar, aan de rechterkant. Uh, wat zichtbaar is dat is een klein heuveltje... en dat is een klein manschappenbunkertje. Dat is de enige twee bunkers die nog overeind is gebleven... Uh, van, van het kleine weerstandnestje, zoals het heet dan. Maar het is een uitkijkpost. Dus als je de op de zeeweg, dan zie je achter dat penhuisje zie je ja. een verhoging, een ja, dat is een toobroek. Dat is een toobroek, dat is een En dat is nu ingericht als uitkijkpost. En dat is een, een heel goed idee natuurlijk, hè, want hij ligt lekker hoog. En uh, ja, natuurlijk zo'n toobroek die ingericht is als uitkijkpost... Ja, die blijft natuurlijk bewaard voor het nageslacht. Tobroek zegt me helemaal niets. Tobroek is een opstelling En die, uh, ja, daar, daar konden de Duitsers, zeg maar, het eindpunt van een Widerstand. Je hebt een Widerstand, zeg maar, die is omgeven door een aantal toobroeks. Die werden beveiligd, zeg maar, zodra de vijand aankwam uh, lopen, uh, werd die beschoten, zoals het heet, vanuit de Meterieurpost. Oké, okay. even uh, om mij om, uh, uh, weer bij te brengen. Uh, ik heb altijd begrepen uh, dat de Duitsers uh, bang waren... voor een invasie van de Heeren hier in de uh, Noordzeekust En uh, dat de gebouwen van de eerste 200 meter van de kust... gesloopt moesten worden, zodat de buitenlandse Engelsen niet zagen... waar zon voor het Noordwijk of wat dan ook lag. Maar dat is helemaal niet waar. Uh, de Duitsers wilden een vrij schootsveld hebben. Nou, het is eigenlijk een beetje beide. Het is nou zo dat de Duitsers... Uh, uh niet wilde dat de Engelsen die vanaf zee varen... konden zien of daar een dorp lag of geen dorp lag. En uh, punt 2 was dat de Duitsers inderdaad ook een vrij schootsveld wilden hebben... Uh, voor die geschutst die op de boulevard stonden... en die in het achterland stonden. Maar de eerste prioriteit was feitelijk... Uh, dat de Duitsers niet konden zien... of de Engelsen uh, en de Amerikanen niet konden zien... vanaf zee of daar een dorp gelegen was of geen dorp gelegen was. Oké. Okay. Nou, dan is dat ook weer helder. We gaan even naar de muziek, Thomas.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 Become a funeral party In Thomas? Ja. Mooi. Wat was dit, uh, Thomas? De doors light my fire. Ja, dat dacht ik al. Geweldig. Uh, lieve luisteraars, we zijn in gesprek... met uh, Engels Schotelo... en we praten over de bunkers... die allemaal in de oorlog hier gebouwd zijn... en dat zijn er honderden geweest. We hebben net... een, een eerste verkenning gemaakt op de Noordboulevard. Zeg maar, de hoogte van een riesbad en de uitkijkpost... die daar aan de overkant van de weg staat maar ook de bunkers die natuurlijk op het binnenland liggen... zeg maar binnen de zeereep. Um, heeft u vragen, u kunt bellen 023 57 30 393... en dan krijgt u meteen antwoord op de vragen van Engel. Um, Engel, we, ik heb begrepen uit de stukken... want ik heb uh, veel van jou gelezen... dat er ook een, een bunker was, misschien staat hij er nog steeds... Waar uh, een groot uh, uh, aantal munitie in ligt... Uh, de bunker is dicht gemetseld... ligt die munitie nog steeds... is dat niet levensgevaarlijk? Um, ja, dan moet ik een beetje verschillend zijn... met wat ik zeg natuurlijk. Ik weet uh, welke bunker het is. Uh, ja, uh, die bunker... die, die, die, die ligt natuurlijk uh, veilig onder de grond... zoals het heet dan. En uh, de overheden zijn... Uh, Volgens mij helemaal op de hoogte waar die ligt. En uh, naar mijn idee uh, wordt daar uh, denk ik uh, aan gewerkt tijdens de reconstructie van, uh, van de boulevard zoals het heet. En dus uh, besloten om daar niet al te veel rugbaarheid aan te geven om niet uh, te veel paniek uh, te veroorzaken, zoals het heet dan. Nee, dat vind ik mooi. Maar als er nu kinderen daar gaan graven, uh, wat komen ze dan tegen? Levensgevaarlijk. Ja, ja, klopt. Maar goed, daar uh, kunnen geen kinderen graven. Het is bestraat. En daar, daar wordt niet gegraven. Oké. Okay. Uh, uh, ook daar op die Noordboulevard heb je geschreven dat er een bunker is... die uh, een keer uh, blootgelegd was, maar een grote wandschildering op voorkwam. Ja, er zijn, een, er zijn een groot aantal bunkers in Zandvoort... Uh, met de fresco's, zoals het heet dan... Uh, de bekendste en, en de mooiste bunker, dat is de kantinebunker in, in, in Zuidzandvoorst heet dan. Dat is uh, tekeningen met, uh, met uh, mannetjes zeg maar, in biertonnetjes drinken en in een herberg zeg maar uh, zich volledig vermaken. Zulke mooie tekeningen. Maar niet alleen natuurlijk uh, in Zandvoort Zuid. Je hebt natuurlijk ook uh, achter de dierenasiel in Zandvoort heb je een aantal fresco's in bunkers. En die bunkers werden natuurlijk na de oorlog gebruikt... door de zandvoerders die hun theelandjes gingen ontginnen. En de spullen die ze gebruikten voor het ontginnen van de theellandjes... die werden netjes gebruikt opgeslagen in die bunkers, zoals het heet dan. De meeste bunkers achter dus, die zijn nog steeds aanwezig. Er zijn er maar een stuk of vier gesloopt. En de rest ligt netjes onder het zand, met de fresco's erbij. En dan heb je uiteraard natuurlijk nog de walfskoppersperren, zoals het heet. Wat is dat? De Walskoppersperre is een verdedigingslinie eigenlijk, waarin een sperre in de weg was aangebracht. Het was de hoofdweg, zeg maar, die liep van de zeeweg naar Benveld, door de Duin 1. Dit is toch niet de Atlantikwal, hè? Nee, we praten echt over de Binnenlandse verdedigingslinie. Okay, yeah. En die sperre ligt achter het circuit Zandvoort en hij ligt ook een beetje achter de Bokkendonnes, zoals het heet en die is vrij makkelijk te betreden, de sperre. want je gaat bij de Bokkendoorners het hek over... en je valt de pad rechtsaf... en dan loop je vanzelf tegen de Walskosperren aan. En bij de Walskosperren... heb je daar een regiment van de uh, hebben daar gezeten. En in een van die bunkers van, uh, van de Georgiërs... hebben ze daar mooie teksten op de muren gemaakt. En uh, door die teksten die op de muren... Uh, zijn wij erachter gekomen welke groep daar is geweest. We hebben ook contact gehad natuurlijk met... Uh, een stichting van de Georgiërs. Daar hebben wij contact mee gehad. En die Georgiërs hebben een... Uh, nou, niet allemaal natuurlijk, maar... er is één man uh, naar Zandvoort toegekomen. Die hebben wij naar die bunker laten gaan. En die hebben ons uh, heel veel verteld... wat hij in Zandvoort heeft uitgesproken, wat hij heeft gedaan. En uh, daar hebben we heel veel informatie van gekregen. Zo hebben wij dus een brief gekregen van die Georgiërs, een originele brief... waarin staat uh, hoe ze in opstand wilden komen in Zandvoort eigenlijk al... Dat deden ze met de verzetsgroep in Halem. En uh, dat is uh, niet doorgegaan. Want in die brief die de georgers hebben gemaakt... Uh, gestuurd naar die verzetsgroep... staat uh, letterlijk beschreven van... Uh, jullie moeten je stilhouden... en uh, jullie moeten afwachten op orders van de Engelsen, Engelsen. En dan pas kunnen jullie uh, in opstand komen. Zover is het niet gekomen. Ze zijn uh, in eind 1944 naar Tessel gegaan. Enkele maanden later zijn ze in opstand gekomen... En na de oorlog 19, uh, dat de officiële datum in Nederland, uh, was, uh, was in mei. Hun zijn nog enkele weken doorgegaan met vechten. En uh, er zijn natuurlijk onnoemelijk veel Duitsers en Russen omgekomen. En een groot aantal hebben het ook nog overleefd. Ze zijn teruggestuurd uh, of teruggegaan naar uh, Rusland toe. ik natuurlijk het beperint uh, van Stalin. Er zijn natuurlijk ook een aantal uh, mensen daar weer uh, omgebracht. En uh, er zijn ook weer een aantal natuurlijk die het overleefd hebben. En met enkele van die mensen hebben wij nog steeds contact. Um, ik uh, ga verder met je over de Noordboulevard. Wat hebben we daar nog meer? Want ik weet dat de Reddingspost Noord ook op een bunker heeft gestaan. En ja. dat was ook met de Reddingspost Zuid overigens. Ja, Reddingspost uh, Piet Oud in Noord. Oud, bij kilometerpalen 64, zoals het deed. Die hebben bunker uh, gestaan. Die is uh, tijdens de uh, storm, 1953. Dat was de Zuid, dat hij naar oh, beneden Zuid kwam. In, in Noord dan. Ik ga je wel in mijn geheugen denken. Uh, in Noord heeft je volgens mij niet op een bunker staan. Alleen in Zuid heeft hij volgens mij op een bunker staan. Ik heb foto's van van de Noord, dat de, de post Noord op een bunker stond. Okay. Ook de Zuid overigens hoor. Ja, nou, van, de, van de Zuid heb ik al een uh, aantal foto's van, dat hij uh, tijdens de storm uh, eraf is ge ge ge gevallen, zeg maar. Uh, die bunkers zijn allebei gesloopt. Uh, we hebben daar sloopbewijzen van, dat uh, die bunkers zijn gesloopt zijn. Dat was bij kilometerpaal 64, uh, men ik zover ik uit hoofd deed. Uh, je je zegt in. even heel eenvoudig slopen, maar die bunkers die hadden wel een bepaalde dikte. Ja, nou ja, dit waren dan hele kleine bunkertjes. Die waren twee cents dik. Dus die waren vrij makkelijk te verwijderen. Gutskazermatten, uh, die waren natuurlijk veel dikker. Dat waren zogenaamde st bunkers dan ook natuurlijk. Die waren natuurlijk van enkele meters dik beton. En daar hadden ze echt enkele weken voor nodig. Meter dik beton? Enkele meters dik beton. Hè. Twee tot drie meter dik beton. Zo. Het dak was sowieso al twee tot drie meter dik beton. En... Uh, ja, dat kost natuurlijk onnoemelijk veel geld en explosieven om zo'n bunker op te blazen. Uh, en je moet je voorstellen dat daar al bij komt kijken natuurlijk. Hè. Want er moesten natuurlijk explosieven aangevoerd worden. Er moest bewaard worden in, op een veilige plek natuurlijk. Uh, er moesten uh, datums worden afgesproken wanneer die ontploffingen kon plaatsvinden om die bunker te laten springen. In die tussentijd waren natuurlijk ook al woningen gebouwd, hè, nieuwbouwwoningen allemaal. Ja, er werd allemaal rekening mee gehouden... totdat er geen schade bracht aan, aan, de, aan, de, aan de huizen zeg maar, die in de omgevingen al gebouwd werden. Zeg maar. Dus het was wel een hele moeilijke operatie om die bunkers te verwijderen. Het werd altijd meestal gedaan met explosieven en met drillborden. Om stukje op stukje die bunkers af te kavelen. Ja. Maar we nou hebben we de Noordboulevard gehad. Maar het binnenland van de Noordboulevard... daar stonden ook een hele partij bunkers. Wat ik me afvraag, sliepen die soldaten dan ook in die bunkers? Ja, de, de, de, de soldaten sliepen in de bunkers. Er waren zogenaamde FA-bunkers. Dat wil zeggen uh, veldmassieve uitbouwbunkers, Dunwandige woononderkomers. Daar sliepen de bunkers, uh, de soldaten, allemaal in. Die uh, gelegen waren aan de boulevard en aan, uh, aan de Zuidboulevard en de Middenboulevard. De officieren, de hogere uh, soldaten zoals het heet, die sliepen in, in, in huizen van de Sanforders die geëvacueerd waren, zoals het heet. De hoogofficieren waren allemaal gelegen in Bloemendaal. Kopje van Bloemendaal, er zaten een heleboel uh, officieren. Er zaten ook een heleboel uh, dames... die uh, elke dag met een bus naar Zandvoort uh, zuid werden getransporteerd... om de stelling uh, Sander van Sander, uh, daar uh, had je een grote radarpost, te bedienen en te onderhouden. Oké. Okay. Wat was nou de grootste bunker die in Noord stond? De grootste bunker die in Noord stond, dat is uh, niet uh, in Sanford zelf, maar in Bloemendaal... Dat is de, de pijlstand, nee, niet de pijlstand, dat is de m de 152 Dat is een, een, een bunker zeg maar met een hele grote schutskoepel erbovenop. een stalen geschutskoepel. En die bestaat uit twee bunkers eigenlijk, een hele grote bunker op de reep zelf, met een gang die onder de grond doorloopt naar beneden. En daar bevindt zich dan weer een grote kaarsenmat. Deze bunker wordt nu gebruikt als vleermuisonderkomen en hij is in principe niet toegankelijk voor bezoekers. Maar hij bestaat nog steeds? Hij bestaat nog steeds. En kan ik hem zien? Je kan hem uh, alleen een heuveltje zien... en voor de rest kan je niet zien dat daar een bunker onder zit. is dus met een heleboel bunkers? Met een heleboel bunkers, hè, In in, in, in Zandvoort Noord, zeg maar, uh, zeg maar... bij Bloemendalen C naast de camping... heb je nog één bunker die nog zichtbaar is, zoals het heet dan. Bij Pompes is, uh, is alleen nog de Tooproek, zeg maar... En dan als je dan, zeg maar kijkt bij de Bokkendornens, dan heb je de Walskoosperre. Dan zijn er zijn nog een klein tiental bunkers uh, duidelijk zichtbaar in het achterland. Over hoeveel bunkers praten we in vredesnaam? Wat hier in Zandvoort een omgeving is neergezet. Je, honderden? Ja, je praat over honderden. Je praat zeg maar tussen de 400 bunkers zo ongeveer. In 400? Land, 400 bunkers ongeveer in Zandvoort. Ongelooflijk. Dat is uh, heel veel bunkers natuurlijk. En, uh, en die nou, zijn in een jaar tijd gebouwd? Die zijn in, in, in, door de Nederlandse aannemers gebouwd... In, in, vanaf 1941, 1942, 1943, 1944... een beetje begin, uh, eind 1944, zeg maar. En uh, ja, de, de Nederlandse aannemers... Uh, en ook zandvoerders hebben daar natuurlijk uh, heel erg veel uh, aan gewerkt, natuurlijk. Die hebben flink aan verdiensten als de zandvoerders... aan de bunkers, om uh, de bunkers te bouwen. Dezelfde zandvoerders zijn na de oorlog ook weer opgetrommeld... om de bunkers weer te slopen. Ja, en ze waren niet van prefab. Het moest allemaal gestort worden, de beton. Ja, er werden allemaal gestort. Hè. Er waren speciale uh, treinbaantjes aangelegd. Hè, rails aangelegd. Hè. En die rails, die, uh, daar werd de beton over aangestuurd. En er werd ge gemixt, de beton. En werd die kruiwagens werd gestort in de bewapening van de bunkers. Ongelooflijk. We gaan even naar de MUZIEK <truimert> Een mooie zomerdag, toen ik jou voordeel zag in de duinen van zalvoet aan de zee. Ik vroeg meteen, mijn lieve schat, of je al gezelschap had. Je lachte vrolijk en ik liep toen met je mee. Bekend voor, Nou voel ik me opeens heel oud worden. Maar dit, volgens mij, is dit de heikrekels. Dat klopt. Ja, nou, dat heb je weer mooi uitgezocht. Heerlijke muziek. Eh, goed, eh, lieve luisteraars, in binnen- en buitenland, we zijn in gesprek met Engel Schotterlo. En eh, Engel, dat is de grote kenner van de bunkers die eh, rondom Zandvoort zijn gebouwd, zoals in Zandvoort zijn gebouwd. Hij weet er echt alles van. Heeft u nu een vraag of een opmerking of een aanvulling... Aarzel dan niet, pak de telefoon en bel even 57-30-393. En u krijgt onmiddellijk antwoord van Engel. En Engel, jij zocht naar iets, hè? Wat was dat nou? Ja, wij zoeken de BRV-kaart, dus de bunkerkaarten... van de Kenbegolf en Country Club. En je, en, wij zo... en je weet dat die ergens in Zandvoort die, die nog moet zijn? Die moet in Zandvoort aanwezig zijn, bij een winkelier nog wel. En uh, ja, wij willen daar uh, best veel geld voor betalen... Een kopie uiteraard, geen enkel probleem. En we zouden daar heel erg blij mee wezen. Tevens zoeken wij informatie over het naaldenveld in Zandvoort. Er zou een begin zijn gemaakt van een lanceerplatform voor de V1. Mocht iemand daar informatie over hebben... dan zouden wij dat ook heel graag willen hebben. En tevens zouden wij ook nog graag informatie willen hebben... van eventuele bunkerkaarten... die gelegen zijn van de Amsterdamse waterleidingduinen. Nou, laten we daar meteen op doorgaan. We gaan even naar... Het, het Zuid-Zandvoort. Eh, ik kan me als jongetje herinneren... dat in ieder geval de renningspost... Eh, Ernst Brokmeijer... Is in eerste instantie op een bunker gebouwd. Maar als je een stukje verder keek naar het zuiden... dan stonden daar op de zeereep... mega grote bunkers. En daarachter, als je dan het wandelpad liep... naar de zuid toe... dan kwam je door een wandelgang... met links en rechts al allemaal bunkers... een verdiepte wandelgang... Ja, nou, ja, het verheugende feit is natuurlijk dat de, de bunkers op de zeereep er, er nog allemaal zijn. Alle kaasmaten na de oorlog die zijn uh, niet gesloopt, die liggen allemaal onder de grond en die zijn ook niet toegankelijk. Maar die bunkers die bovenop de zeereep staan, uh, zijn die nog zichtbaar? Die zijn uh, de, de lijststand is zichtbaar. Daar kan je ook nog inkomen. Uh, bedenk wel dat je natuurlijk dan op het gebied loopt van hoge Raapschap. Dat is natuurlijk verboden gebied. Je mag er officieel niet lopen. Nee, maar je kan wel bramen zoeken daar. Je kan wel bramen zoeken en dan kon je zelf die bunker tegen. Ja. Daar kan je in. Dat is een hele mooie bunker. Die geeft een beetje het idee. Zeg maar, hoe die Duitsers uitkeken over de zee. En uh, hoe ze die informatie verwerkte naar het achterland toe. Zodat de kanonnen uh, de nee, Engelsen konden beschieten, zoals het heet. In Zuidzand uh, is ze uh, praktisch allemaal nog in. In tab... Zuidzand, zo heet dat gebied van die ja, bunkers daar? Ja, Zuidzand. Batterie in ja. Zuidzand. En de, alle bunkers in Zuidzand zijn eigenlijk nog intact. De meeste zijn allemaal onder de grond gewerkt. En er zijn uh, zeg maar een aantal gesloopt. Maar dat is misschien vijf of zes stuk, zeg maar. En dat is allemaal nog aanwezig. En diep onder de grond. En uh, ja, de kick van de bunkerboeg is natuurlijk om de, juist die bunkers te bezoeken... die dan heel diep onder de grond liggen. Wat ja, dat is diep onder de grond? Dat is uh, twee tot drie meter diep onder de grond. En uh, ja, we hebben gelukkig dat allemaal uh, al alle onderzocht, al die bunkers daar... We hebben dat allemaal gefotografeerd. We hebben dat met het GPS-systeem in kaart gebracht. En uh, zuidzand uh, dat biedt voor ons eigenlijk geen geheimen meer. Qua bunkersonderzoeking. Even voor de oude zandvoerders. Als wij uh, uh, gingen wandelen door de Waandelingduinen... Ja. Uh, richting Tilanuspad, om het zo maar even te zeggen... dan liep je op een gegeven moment door een betonnen gang... in mijn jeugdjaren, met links en rechts bunkers. Het leek wel een winkelstraat. En zo kwam je dan op het Tilanuspad terecht... voordat het fietspad er kwam Over ja. ja, klopt. Die, die, die, de weg, zeg maar, die wij nu kennen... het fietspad, zeg maar, van zuid, zeg maar... die naar het uh, Tilanuspad gaat, die was er eigenlijk niet in. Nee. Dat was een, een weg die eromheen liep, zeg maar. Ja. En uh, die, dat wegje, zeg maar, wat we nu kennen... Zeg maar, dat is Naderland aangelegd naar de Ollos, zo'n En die weg, die loopt over een aantal bunkertjes heen... dat fietspad, zeg maar. Uh, die bunkers, die uh, waren allemaal verbonden met overdekte loopgraven... Al die overdekte loopgraven zijn uh, in principe allemaal intact... alleen allemaal ondergestoven. Dus van binnen ligt het helemaal vol met zand. En je kan ze eigenlijk niet betreden. Want uh, ja, je komt er niet door, er ligt zoveel zand in, zeg maar. Maar je kan natuurlijk wel de bunker zelf uh, induiken. Uh, als je, zeg maar, weet dat uh, zeg maar, de ingang altijd aan de landzijde ligt... dan was het gewoon een kwestie van uh, ontdekken welk type bunker dat is. Dan uh, goed geluk uh, prikken dat uh, je de bunker hebt gevonden... En dan eh, graaf maar naar beneden. De ingang was na de oorlog altijd dichtgemetseld. In, in Zandvoort zeker waren alle bunkers dichtgemetseld dicht na de oorlog. Het is gewoon een kwestie van eh, openmaken, binnen gaan. Eh, heel goed fotograferen, opmeten en de kaart zetten. Is dat niet gevaarlijk? Want jij maakt open. Eh, wat kan er allemaal nog liggen aan narigheid? Nou ja, we, we hebben al honderden honderden bunkers al open gemaakt natuurlijk. En we zijn in... in in de 99% van alle gevallen hebben we geen uh, nare dingen tegengekomen. Wat we zijn tegengekomen, het waren allemaal leuke spulletjes. Helmen, uh, uh, ja, kasten waarin de, de Duitsers hun, hun spullen bewaren. Zeg maar. uh, tafeltjes die helemaal verrot waren. Uh, inrichting van de bunkers, dan moet je denken aan, aan de luchtfilterinstallaties. Uh, Schakelkastjes, de knopjes van de, van de lichtknoppen. Uh, dat, dat kom je nog tegen in bunkers die dan diep onder de grond liggen... waarin uh, bijna niemand meer in de is geweest, zeg maar, van na de oorlog zo steeds. Ik We denken wel natuurlijk dat de grondwater ook uh, een tol heeft geëist... want de meeste bunkers die zijn echt heel erg vochtig van binnen... en de meeste spullen zijn allemaal zeer zwaar verroest... en dan heb je ook geen nut om die dingen weg te halen of, of af te halen... want als je ze aanraakt, dan vallen ze uit elkaar zo het dan. Uh, dus we hebben wel gefotografeerd spullen... En de, de bunkershop is intact gelaten. Maar het is wel een kick om in een bunker in te gaan waar na de oorlog bijna niemand in is geweest. Hey, en dan sta je in zo'n grote bunker. En wederom kijk je naar de wanden en dan zie je schilderijen en dergelijke. Ja, zie je festo's, hele mooie festo's, kom je dan in zo'n bunker tegen. Nou, dat is natuurlijk uniek, he, want het is toch een beetje historie. En dat is natuurlijk ook een, een beetje cultuur, he, wat, wat de Duitsers achter hebben gelaten. Kijk, he. in deze tijd ben ik, he, we leven nou in 2013. Dan kun je er de nuchtere over nadenken, zoals het heet. Ja, dat is een, iets, iets belangrijk wat bewaard wil worden voor het nageslacht. Nou, dat blijft ook gelukkig, want die bunkers ligt natuurlijk zodanig diep... dat daar geen enkele fatsoenlijke uh, zand voor gaat graven. zal uh, is het al heel erg moeilijk om uh, alleen te gaan graven. Je hebt daar echt meerdere mensen voor nodig. Je hebt heel veel ervaring, heel veel kennis nodig. En als je die kennis en ervaring niet hebt, dan moet je daar absoluut niet aan beginnen. Want het is best levensgevaarlijk... Als je een bunker gaat openmaken waar je geen verstand van hebt. Ja, je moet ook maar weten waar de deur zit. En dat weet jij allemaal. Ja, we weten precies de ingangen. En je moet heel veel voorzorgsmaatregelen nemen. Wil je een bunker gaan betreden. Ja. Dus het is alleen aan de kennis uh, eigenlijk uh, mogelijk om dat soort bunkers te bezoeken. Ja. Ja, want je hebt een paar jaar geleden 1 april mop uitgehaald uh, met die bunker... dat die helemaal vol lag met schilderijen en dergelijke, dat je die gevonden ja, had. Uh, we hebben dat uh, een 1 april grap, dat was in 2008, meen ik uh, niet te vergeten... met uh, Gerard Wilmink, die helaas uh, overleden is... en uh, met Yvonne en uh, nog een aantal leden van de Zandse Bunkerploeg... hebben wij uh, een grap bedacht met uh, schilderijen die verborgen waren in de bunker... Een zogenaamde in uh, kunst was dat. En dat was, uh, we werden getipt door een Duitse officier. Die had ons een mailtje gestuurd waarin die schilderijen lagen. Nou ja, dat is natuurlijk een, een, een schitterende 1 april grap geweest. Die uh, binnen en buitenland uh, uh, ja, goed ontvangen is. En waar eigenlijk de hele Nederlandse pers, inclusief een groot aantal buitenlandse pers, ingetuind is. En uh, ja, wij vinden dat uh, een, op zich een verschrikkelijk mooie prestatie. Om eindelijk keer een grap uit te halen wat echt de nationale en internationale aansloeg. Ja, na de Loeris is dit de tweede grootste Nederlandse grap geweest. Ja, inderdaad. En uh, ja, daar hebben we natuurlijk onnoemelijk veel steun van gekregen. Natuurlijk ook uh, van de gemeente Zandvoort. Die speelde mee in het, in het spelletje. En uh, daar waren we heel erg blij mee. Want dat maakte natuurlijk nog meer overtuigender uh, het hele verhaal zoals het al was. Zeg maar. Plus het feit dat wij ook een aantal uh, medewerksteun uh, kregen van, uh, van, uh, van de Bunkergrap. De Stichting Raap. Ja. Dat was ook heel erg goed geholpen met deze grap. Heel mooi. We gaan weer even naar de muziek, Thomas. Wat is er nou mooier dan? Een leven als soldaat. Ja. Een leven als soldaat. In iet, nee, niets. Nee, in de graad, in de graad. Omdat ja, elke mooie toch zo'n bakkie heel goed staat. Een bakkie heel goed staat. Is niet zomaar. Mijn kamerad, kamerad. Als Hitler in zijn broekie kijkt, beziet hij dat voor zorgen? Omdat daar maar eenmaal in breuk, dus houdt hij dat behoor. mis een grote kloof. We zijn weer in de eten. Dankjewel, Thomas. Thomas, was dit niet Sik, Siske de Rad? Jawel. Ja, hè? Een leven als soldaat. Ja, dat klopt. Ik vind mijn kennis van muziek steeds groter worden. Lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Engels Schottenlo. En als er een man is die alles weet van bunkers en dat verleden en waar ze staan en hoe ze eruit zien en wat ermee is gebeurd, dan weet hij dat. Heeft u vragen? Heeft u hier informatie nodig? Wilt u iets zeggen? Tegen Engel, bel dan even 5730393 en hij zal uw vragen allemaal beantwoorden. Eh, we hebben gepraat over de Noordboulevard. We hebben eventjes gepraat over de Zuidboulevard en er is nog uren over te praten. Maar ik wil met jou nu even over de Kennemer Golfclub en het Kostflorenpark. Want ik las in de informatie, er is ook zo'n 120 bunkers gebouwd in de, de, bij de, de golfclub. En het kostvloerpark, daar staan nog steeds een partij bunkers waar mensen in wonen. Eh, Vertel er wat over. Even, even eerst de Kennermå Golfclub. Want dat was toch het centrale hoofdkwartier van de Duitsers? Ja, de we Golfclub was het, het, het hoofdclubgebouw. Zeg maar. Daar zaten grote officieren in. En uh, die, uh, die regelden in principe zeg maar, alle zaakjes wat in Stamford uh, afspeelden. En de manschappen die waren gelegen zeg maar, op de golfbanen zelf. En dan waren dan op de baan 10, zeg maar tegenover de tennisbanen. Uh, daar lagen zo'n 121 bunkers, zoals het heet. En, uh, Ho hoe groot zo was zo'n bunker? Dat was zeg maar uh, 4 bij 3, gemiddeld was zo'n bunker. 4 bij 3, mevrouw? Ja, zeg maar, 4 bij 3. Het was gewoon een woonbunker, zeg maar. Naast de woonbunker had je natuurlijk ook nog een, een, een ontsmettingsbunker... waarin de Duitsers zich konden ontsmetten als er een gasaanval kwam. Je had een sanitaire bunkers waar de, waar de Duitsers naar een toilet konden gaan... Het was ruimtes. Het was eigenlijk een heel klein dorpje op zich. Dat noemen ze dan een wiederslandnest. Daar had je twee in de, op de golfbaan. het noorden van de golfbaan had je een en Daar zaten ongeveer 13 à 14 bunkers. En op de gedeelte waar het clubgebouw bevindt, daar zaten ongeveer 121 bunkers. We hebben toestemming gekregen van het bestuur van de Kennenburg Golfclub om alle bunkers in kaart te brengen. We zijn bijna klaar met, uh, met, met onze werkzaamheden op de Kennenburg Golf Country Club... En wij verleggen nu onze grens naar een ander gedeelte van Zandvoort. Um, wij zijn natuurlijk zeer er, er, er, erg dankbaar dat wij uh, alle bunkers mochten onderzoeken van de kiddenberg County Club. En uh, die informatie die wij hebben gekregen en uh, verzameld hebben, dat hebben wij afgestaan aan het bestuur. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk uh, heel erg blij mee. Over de uh, Verloren Park, ook een heel belangrijk onderdeel. Uh, nou iedereen kent natuurlijk het Kortordepark, het vakantieverblijf, waarin uh, heel veel uh, Amsterdammers hun huisje uh, bewonen tijdens de zomermaanden. Winters mag dat allemaal niet, natuurlijk, maar wel uh, zomers. Uh, ja, er wordt steeds gesproken over 37 bunkers uh, op het Kortorenpark. Uh, nou, nu staan er ongeveer 37 38 bunkers. Afhankelijk natuurlijk of je die ene meetelt die dan half gesloopt is. Maar uiteindelijk heeft op het Kortverlorenpark 54 bunkers staan. Wat is er dan met uh, het verschil gebeurd? Die zijn die, gesloopt. Die zijn uh, na de oorlog gesloopt. Ten behoeve zeg maar, van de bouw van, de van, de de van het Huis de... van de Van het Huis van de Koolstofloorpark en de Kwaals van Kuvoortlaan, allemaal natuurlijk. Ja. Daar zijn een groot aantal bunkers gesloopt. Dus nu zijn er nog maar 37, 38 bunkers over. Deze bunkers zijn wij allemaal natuurlijk in kaart gebracht. Er zijn nog twee bunkers, zeg maar. Uh, die dan uh, gesloopt, maar dan wel onder de grond liggen. Uh, deze zijn uh, makkelijk te betreden. Die liggen zeg maar, in het Dennenbosch. Uh, naast het fietspad bij de Tobruk, zoals het heet dan. En uh, ja, dat is een, is een manschappenbunker... Die dan, uh, waarvan de zijmuur opgeblazen is. En een andere bunker, zeg maar, die is nog intact. En dan kan je van een klein gangetje kan je zo naar binnen lopen. Dat is ook een manschappenbunker. Dus als ik daar door die duinen loop... Kostloerenpark, golfclub en ik zie een heuvel... dan is het niet een zandheuvel, maar er zit er waarschijnlijk een bunker onder. Ja, in, in, als, in principe is elke heuvel een bunker. Uh, waar je ook loopt in Zandvoort, zeg maar in Zandvoort Zuid, Zandvoort Noord... of zeg maar uh, bij het dierasiel. Uh, ja, echt, uh, praktisch elke heuvel is, is, is een heuvel. En op onze website, de kan je al die locaties ook vinden. Wij publiceren ook die locaties... zodat de, zodat de bezoekers, oud dus of uh, de jeugd... of uh, mensen die geïnteresseerd zijn in de Atlantikwal... Uh, die plekken kunnen bezoeken, zoals dat heet dan. En wij houden ook regelmatig uh, wandelingen om mensen te informeren waar die bunkers liggen. Wij vertellen de historie ervan. Wij gaan weer verder met de wandelingen in februari 2014. Hoe kan ik me daarvoor aanmelden? Je kan je aanmelden via de website Sanfordse Bunkerploeg. Uh, alle wandeltochten zijn uh, in principe uh, uh, gratis... behalve het toegangsgeld die je moet betalen... om Waartelijk de Sanfordse waterstuinen in te gaan. Zeg maar. uh, ja, het zou leuk zijn als de gids een klein dollar krijgt... Maar ja. dat is helemaal aan de, aan de eigen... Uh, maar in maart ga je er weer aan beginnen? Nee, in maart gaan we weer beginnen met de wandeltochten... van de Zandvoortse bunkerploeg in de Amsterdamse Watering Duinen. En we pakken nu ook uh, sinds kort de kraansvlak tijdens de wandeltochten. Kraansvlak uh, is ook een heel interessant gebied natuurlijk... want daar liggen ook vele tientallen bunkers. En die bunkers kunnen we ook allemaal vrij bezoeken zonder problemen. Dat is ongelooflijk. Eh, dan gaan we nog even terug naar de, de, de Kennemer Golf Club... Dus elke heuvel daaronder zit waarschijnlijk een bunker. Uh, maar wat is, wat is de toekomst van die bunkers? Want ja, het gaat verstuiven op een gegeven moment. Uh, dan komen die bunkers weer bloot liggen. Worden ze gesloopt, gaan ze weg. Nee, de, de bunkers op de Kermen Golfclub die blijven bestaan. Dat, dat zijn bunkers die uh, veilig liggen. En uh, ook lekker diep onder de grond liggen. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Waar wij wel ons zorgen over maken, zeg maar... Dat zijn de bunkers, zeg maar, in stelling Zander... En ja, dat is waar? Hoe? Dat is in Zandvoort-Zuid. Zo steeds bij het Naakstrand, bij de zoals ja. dus Dat heette uh, iedereen wel een beetje kende in Zandvoort. Daar liggen een groot aantal bunkers uh, open. Uh, ja, die bunkers zijn natuurlijk uh, door de jeugd. Uh, ook ook uh, waren bunkers die open waren, die waren dichtgestoven. Uh, ja, die, die komen natuurlijk door de stormen en, en, en door verstuivingen. natuurlijke beheer van, de, van het landschap. Vorig jaar lag er een damhecht in, in een bunker... Uh... Ja. Nou goed, ook, ook, sorry, ook voorbeelden voorbeeld. was in Zand van het Zuid. Uh, je moet je voorstellen, over een overdekte loopgraaf... ligt nou ongeveer 2, 3 meter zand. Zo'n loopgraaf is door het gewicht van het zand in elkaar gestort. Er is eigenlijk als een, als een gitter uh, het zand in de in loopgraaf gekomen. Een damhert is toen de tijd uh, erin gevallen. Uh, ja, die, die, die loopgraaf lag eigenlijk op een hele gevaarlijke plaats... waar veel kinderen komen te spelen. Nou ja, goed, we hebben daar natuurlijk uh, wel melding van gemaakt. Het heeft even geduurd voor de waternet en de, en de, en de overheden daar... Uh, de elends van de situatie inzagen. Gelukkig hebben ze dat wel goed begrepen. En dat gevaar hebben ze onderkend. En daar hebben ze die loopgraaf heel wat dicht gemaakt. Zodat het geen gevaar meer oplevert voor de, voor de kinderen en de omwonenden. Zoals het ik durf haast niet meer door de duinen te lopen als ik dit verhaal hoor. Nou, op bepaalde plekken in Zandvoort-Zuid. Met name Stelling Sander. Uh, kunnen het inderdaad een gevaarlijk gebied zijn. Als je loopt. Uh, zeker als het uh, donker begint te worden. Dat je in een, in een bunker valt. van enkele meters diep. En ja, je komt het niet zo makkelijk meer uit eerlijk gezegd. Maar goed, dat is het werk van de wereld van de duintrein... om te zorgen dat die gevaarlijke plekken onderkend wordt en dichtgemaakt worden. Wij Zandvoort gaan toch braambezoeken bezoeken daar? Ja, ja goed. Nou ja, goed dat, dat, dat is gelukkig een hartstikke leuk hobby, Braambezoeken, Maar je moet wel goed kijken wat je doet natuurlijk. Hè. Uh, ja, bunkers liggen een heleboel in, in, in, in Zandvoort. Goed kijken waar je loopt en uh, heel voorzichtig zijn. En uh, ja, altijd met z'n tweeën lopen feitelijk. Hè, want als er wat gebeurt, dan kan je in ieder geval hulp halen... Als je alleen loopt en je loopt in de bunker... En je valt erin, je breekt de been, je komt er niet meer uit. Op de Kennemerweg, op de heuvel waar de luxe villa's staan... daar zitten ook een partij bunkers. Die Kermen, uitkijken ja. we op het oude TCB-terrein. Ja, klopt. Op de Kennemerweg aan de linkerkant... bevindt zich in de tuin van de villa-bewoner een ST-bunker. Wat is Die, dat? Een ST, dat is een, een, een hele zware, bomvrije bunker. En deze bunker is ingericht als een schuurtje... En die, bewoner, of die villa bewoner die, die, die gebruikt maar schuur. Voor op opslag van zijn tuinmaterialen en zijn gereedschap. En deze bunker is in perfecte staat. Uh, eigenlijk is in deze bunker alles nog origineel. De railsverbinding naar die bunker is nog helemaal compleet. Uh, gewoon een perfecte bunker in een originele staat. Heel erg goed bewaard en goed onderhouden door die bewoner. Er zijn ook enkele andere bunkers op die bewuste plek. Wij noemen dat het Zandvoortsduin. Zo is het Duin, heet dan langs de Kermbe Golfclub. Aan de linkerzijde, zo het heet tegenover het voormalige TZB-terrein. Daar liggen nog een stuk of vier bunkers, zo het heet. Drie manschappenbunkers en één toopbroek. Deze bunkers zijn allemaal uh, nog in originele staat. Liggen onder het tuinzand. En zijn uh, ook uh, uh, niet uh, te zien als een bunker, zoals het heet. Maar echt uh, door de kennis. Die werken met, uh, met gps en bunkerkaarten zijn die bunkers eh, makkelijk terug te vinden. Ongelooflijk. Nogmaals, luisteraars, als u informatie heeft of iets wil weten... bel dan, kan nog even, alleen het acht minuten... en dan kunt u bellen naar 023 57 30 393. En dan krijgt u meteen antwoord van Engel. Engel, uh, we hebben nu al een heleboel bunkers in onze omgeving bekeken. Uh, waar we het niet over gehad hebben, is die Atlantic Wall, Want dat is een, een partij beton van noord naar zuid... Die ja. overal doorheen loopt. Ja, die, die Antalant liep van Gibraltar tot Noorwegen. En uh, langs de hele verdedigingslinie. Het was eigenlijk de kustverdediging. Uh, nou, ja, Dat was natuurlijk een verdedigingslinie die uh, onnoemelijk groot was. En waar echt onnoemelijk hard aan gewerkt is door de Duitsers. Eigenlijk door de lokale bewoners die die uh, bunkers bouwden allemaal. En er werd onnoemelijk veel geld aan verdiend. Dat is big business, zoals het heet dan. En uh, ja, in, in een groot aantal landen, denk even aan uh, Finland, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, uh, Duitsland, uh, daar, daar wordt al die bunkers eigenlijk bewaard. Er wordt heel veel bunkers ook ingericht als museums. Nederland en België, ja, daar is eigenlijk na de waterstootramp in 1953, is daar de gedachte geweest van alle bunkers lopen. Als ik kijk naar een, een invasiegebied. en Het is een toeristische attractie al die bunkers daar naar binnen te gaan en te kijken musea. Ja. ja, we hebben, we hebben geproog, gepoogd na de 1 april grap in 2008 om een bunkermuseum in te richten in Zandvoort. Dat is uh, helaas niet gelukt. Deels door onkunde van ons, omdat wij niet wisten hoe wij dat moesten hinderen, zoals het heet. En deels ook door uh, ja, tegenwil van de bepaalde instanties waar wij uh, hoge verwachtingen van hadden. Maar die werden niet waargemaakt. En ja, dat is eigenlijk beetje als een beetje een nachtkaartje uitgegaan. Uh, we zijn wel bezig met een andere bunker in te richten als het museum. Daar kan ik u eigenlijk nog niet zo heel veel over vertellen. Dan gaan we even terug nog naar die Atlantikwal, uh, Engel. Ja. Want eh, als ik de San van rijd, dan zie ik nog steeds een stuk te verstaan. En bij het Volgstuincomplex uh, in Noord, dat is helemaal omsloten door die, uh, door die uh, muur. Ja, ja, het is leuk, als je de San van uh, hebt natuurlijk, uh, waar dat uh, ecoduct wordt gebouwd, dan heb je een stukje tankmuur. Die tankbuur zou je eigenlijk voor de lol gewoon eens even moeten aflopen. Dan ga je zeg maar langs het fietspad en dan volg je eigenlijk de tankbuur. En die tankbuur is ongeveer 700 meter lang in de originele staat. Dat betekent zeg maar hè, de zogenaamde valse schietgaten. Die zijn ook nog heel erg goed zichtbaar. En tijdens het inrichten van het ecoduct hebben ze daar de boventallige zand weggehaald. En nu zijn die schietgaten tevoorschijn gekomen. Die zijn ook nog in de originele kleur te zien. Dat waren allemaal ingeschilderd met zwart-witte reflectiepaneeltjes. En dat leidt inderdaad net vanuit de lucht of vanuit grote afstand... of daar inderdaad mitrailleurposten in de muur waren gebouwd. En het is eigenlijk een, een, een wandeling waard om juist die muur te gaan bezoeken... en langs te lopen. En dan heb je ook het idee hoe groot die muur was. Want die muur die steekt ongeveer twee meter bovenaf eh, de grond uit, zeg maar. En er zaten allemaal mooie grote verspelingspalen in... afgedekt met prikkeldraad... En dat is eigenlijk een hele bijzondere gebied. Dat is gelegen in het Koningshof, zoals het heet dan. Dat betekent, ik ga bij uh, de manege, zeg maar even, ga ik, uh, ja, ik de duinen in? Ja, ik ga bij de manege, zeg maar, het hekje overklimmen. Dan loop je eigenlijk uh, naar die tankbuurt toe. En dan moet je eigenlijk het hele tankbuurt aflopen. En dan zie je eigenlijk hoe die origineel was en eigenlijk in een perfecte staat is. Ik durf rustig te zeggen, het is de enige tankbuurt in heel Nederland... die nog origineel is in zo'n hele lange staat, in zo'n lengte, nog volledig aanwezig is. Ja, en hij zit ook nog een stuk onder de grond. Hij zit niet meer onder de grond. Hij is helemaal naar boven. Hij is helemaal naar boven. Ze hebben hem helemaal aan beide kanten afgegraven. En het is een perfect stukje geschiedenis... wat absoluut bewaard moet worden. Overigens dat ecoduct... daar hebben ze die, die Tonnenberg een stuk afgegraven. Daar zat ook een bunker onder. Hè? Nou, daar zaten meerdere bunkers onder. Uh, er zijn totaal... voor de ecoduct zijn er totaal drie bunkers gesloopt. Eén bunker is ingericht als vleermuis onderkomen. Daar staat nu een, een grote betonnen bak op, zeg maar... Een andere bunker, dat was een uh, ontsmettingsbunker. Uh, daar wij, uh, enkele jaren al geleden waren wij daar al in geweest. Nou, goed, daar is, daar is overleg met ons gepleegd. door water en het wat doen met die bunker. En in goed overleg is die bunker besloten uh, het dak, uh, gaat in te borden... helemaal vol te storten met zand. Zodat het gewicht van het ecoduct uh, niet uh, uh, de bunker in laten storten. Zodat het ecoduct gevaar loopt een andere bunker die is gesloopt vanwege het uh, fietspad... wat over het ecoduct moest lopen. Helaas, maar ja goed, andere bunkers die op de uh, Stokmansberg waren... zijn ingericht nu als vleermuisbunkers. En uh, ja, die zijn eigenlijk niet meer toegankelijk voor bezoekers. Dus uh, je kan ze wel bekijken, maar je kunt er niet meer in. Ongelooflijk, wat een verhaal. Ja, en dan, uh, dat heb je aan het begin van dit uurtje al verteld... Uh... We hadden een lanceerbasis voor V1s bijna hier gehad. Ja, ja we hadden in het naaldeveld. En daar zoeken wij natuurlijk nog steeds informatie over. Heeft u foto's, heeft u kaarten, heeft u informatie over het naaldeveld... van uh, eventueel een, uh, een bouw van een uh, V1-installatie? Dan zouden wij dat zeer graag willen hebben. Ook zoeken wij nog steeds de bunkerkaarten van de Kenbegolf die Club, heet, de BRV-kaarten, waarop de bunkers staan ingetekend. Die kaarten willen wij heel graag hebben. Daar willen wij best voor betalen. Voor een kopie eventueel geen enkel probleem. We zouden daar heel erg blij mee zijn. Mocht u foto's kaart hebben... wij houden ons heel erg aanbevolen. U kunt altijd een mailtje sturen naar de Zandvoortse Bunkerploeg. Wij hebben een website. www.sandvoortsebunkerploeg.nl www.nl www.sandvoortsebunkerploeg.nl www Daar ziet u een uh, minuutje met contact. Daar kunt u eventueel uw telefoon... of eventueel een mailtje naar ons toesturen... Wij zouden zeer erkentelijk dankbaar zijn als u ons die informatie kan geven. En uh, luisteraars, dat doen we natuurlijk. Want ja, het is begonnen als een hobby, maar het is nu een verslaving geworden. Ja, het is een, een verslaving uh, geworden. En uh, ja, het wordt steeds erg die verslaving, want je komt steeds meer informatie tegen. En je ontmoet andere hobbyisten die samen met ons uh, het werk gaan verrichten. Wij werken heel vaak samen met de Haarse Bunkerploeg. En de Haarse Bunker is een grote organisatie. En uh, onze contacten met de Haarse Bunkerploeg is supergoed. En als wij in je pad gaan in Zandvoort... dan is de Hagenbrunckse ploeg altijd aanwezig, zoals het heet. En uh, je staat er niet alleen voor in Zandvoort... want je hebt een uitgebreid team van mensen... die allemaal meewerken, meezoeken en geïnteresseerd zijn. Ja, toch? Ja, we zijn er heel erg blij mee. Lieve mensen, we komen tegen het einde van de uitzending. En uh, dat betekent dat we gaan afsluiten. Uh, we hebben vandaag uh, dit uur gesproken met Engel Scholtenlo... ...de kenner. En heeft u informatie voor hem... ...aar dan niet. Dus kijk even op... ...www.zondvoedsebunkergroep.nl ...en dan krijgt u alle informatie. En ik kan u alleen maar aanbevelen... ...om een keer in maart... ...met uh, onderleiding van Engel... ...mee te gaan lopen, zodat uw kennis... ...van wat hier allemaal is gerealiseerd... ...alleen maar groter wordt. En dan praten we over honderden bunkers. Het is ongelooflijk, wat er in die paar jaar is gerealiseerd. Als ik dat nou ook eens met starterswoningen... ...of andere woningen dan zou ik helemaal gelukkig zijn... Maar dit is heel geweldig wat hier allemaal te zien is. En vooral de kennis. En enorm bedankt. Graag gedaan. Ik bedank Thomas voor zijn vele werk aan de muziek. En dan gaan we afsluiten. Ik wens alle luisteraars een zeer fijn weekend. Alle reclameuitingen zijn niet meer van toepassing. Ja.